Met het NOS -journaal. De Sinterklaas-intochten in het land zijn rustig verlopen. In de meeste gemeenten waren de pieten zwart. En hier en daar waren er wel wat kleine aanpassingen. Zoals het weglaten van oorringen of rood geverfde lippen. Van de discussie over de kleur bij de pieten was over het algemeen weinig te merken. Bij de nationale intocht in Gouda vanmiddag werden 90 mensen gearresteerd. Het gaat om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. De verwachting is dat die in de loop van de avond weer vrijkomen.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 In Georgië, in de hoofdstad Tbilisi, hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen Moskou. Ze zeggen dat Rusland probeert Georgische regio's te annexeren. Ze vinden dat hun eigen regering te weinig doet om de nationale belangen te verdedigen. Moskou werkt aan een nieuw verdrag met Abkhazië voor een gezamenlijk leger. En in Georgië wordt dat gezien als een volgende stap richting Russische inlijving. En in Hannover is een demonstratie tegen jihadisme van 300, 3000 rechtsextremisten en hooligans zonder veel problemen verlopen. Omdat op andere plekken in de Duitse stad tegelijkertijd linksextremisten demonstreerden, werd gevreesd voor een veldslag. Er waren wel wat kleine opstoortjes, vooral bij de linksextreme demonstratie, maar de politie hoefde niet in te grijpen. Het weer in het zuidwesten klaart het op. Vannacht is het overal droog. Er kan een misbank ontstaan en het wordt 8 graden. Later vannacht gaat het in het noordoosten regenen. En daar blijft dat morgen overdag ook zo. Het zuiden houdt het morgen droog. En het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Met Mario's aan voor zaterdagavond op CCS. Let's had anticipation, waiting for the show. Feel my heart is pressing, losing, nothing true. Got me so impatient for you. yeah, yeah. Just in my mind. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort, een wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond het eerste uurtje... het beste van dance, R&B en een beetje club. En natuurlijk het laatste shownieuws. De partyupdate en het team boven beste plaats van dansloed. En straks natuurlijk in het tweede gedeelte. DJ Mouse met zijn Global House vibes. En voor het derde gedeelte ben ik nog even bezig aan het bellen. Want uh, Charles die schijnt niet te kunnen. Dus uh, misschien wel, misschien niet, maar... We moeten even kijken en ik heb nog een paar buitenlandse DJ's. die ook toevallig in de buurt zijn. iets hebben van we kunnen nog wel eventjes voordat we een setje draaien. ergens in de clubs in Amsterdam. kunnen we nog wel even langskomen. Dus ik ben nog even bezig met bellen. Laat je straks allemaal weten. Voor we het trouwens muziek is opening van Oliver Helders... met La Last All Night. En dat is de opvolger van uh, Pikachu. Je had eerst Koal, toen had je Pikachu. En nu is het last. Last all night. Ook op de muziek natuurlijk van uh, Koala. En die keer deed hij het met uh, Kees Stewart. Onderweg zometeen. Jan Smit, ja wel, ook die mag voorbij komen in de Nike Samen met Kraantje papi. Dat maakt het helemaal goed met handen omhoog. Maar eerst die de laatste schinnen van de Far East Movement. Samen met Sydney Samson met Bang It to the Curb. Bang, bang it. Pump, pump, pass. Five pass than in a five bow. Back to the car. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Back, back. Time to flick the matchsticks. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Bang, bang, bang into the curb. Oh, oh, word, we absurd, got the fire we can burn. Bang, bang into the curb. Bang, bang into the curb, bang, it, bang into the curb. Bang into the curb, bang, bang into the curb. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Bang, bang, bang into the curb. With that fat bass, with that fat ass. With my 808.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 NW Nightwalk, the On-Air Dance Show, Digi Dance voor FM De avond is nog jong, maar de plannen die zijn groot. De DJ draait mijn song en de zaal loopt vol met rook. Hebben drukken de drukte die deze week rust op mijn schouders gewoon even weg. Want ik ben hier met jou en ik laat je niet gaan. Dus geloof me wanneer ik je zeg. Huh. Stress wat de morgen brengt, ik wil even dat je niet meer aan je zorgen denkt. Dit is ons moment dat de zon weer opkomt. Echt zo'n nacht waar de liefde ontstond. Glimlacht lach toen mijn handje komt vond. Jij bent een deugd niet in de volksmond. De fijne klink in als een wervelstorm. Doe mijn ogen dicht en ben even door. Ik ben hier met jou, dit is onze dans en ik feest tot ik weer op de grond beland. Jij en ik, zij en zij, dit is onze nacht die van jou en mij. Gooi je glas vol en je hand op, laat je gaan en doe niet als een paspol. is van ons, we blijven altijd samen. Anderen omhoog en ik voel me vrij. Dit is bedoeld voor jou en mij. Eentje waarover, laat ons maar vertalen. Ik ben hier, met jou. We doen dit met elkaar. En alles op gevoel. En we komen weer omlaag met onze voeten op de vloer. En ik pak je hand en zeg je. Met jou ben ik compleet. En je ademt langzaam uit. En de avond die verdween. So live so beroemd met de band uh, Drew Hill. En tegenwoordig heel af en toe breekt hij zelf een eentje uit. Het was Cisco met lips en laatste scheen dit. En daarvoor hoorde je Jan Smit, tezamen met kraantje Papi met handen omhoog... CFM Zandvoort de Nightwalk. Het begint er nu toch echt op te lijken... dat uh, Miley Cyrus haar ware liefde gevonden heeft. Ze doet er zelfs nog geheimzinnig over. Maar alles wijst erop dat ze het wel heel gezellig heeft... met Patrick Schwarzenegger. En ja, inderdaad, dat is de zoon van acteur Arnold Schwarzenegger. De twee zijn samen in een restaurant gespot... en volgens omstanders was duidelijk te zien... dat er iets gaande was tussen de twee. Niet iedereen is even blij met de relatie. Eerder werd al duidelijk dat de moeder van Patrick... allesbehalve gelukkig is met haar aanstaande schoondochter. En of papa Arnold Miley wel ziet... Zitten, dat is nog niet duidelijk, maar zodra we er nieuws over hebben, gaan we dat zeker aan je vertellen. En dat ze goed kon zingen, wisten we allemaal, maar dat ze de meest succesvolle zangeres uit de historie van Groot-Brittannië is, hadden we het misschien niet allemaal verwacht. Haar nieuwe single Haar Don't Care kwam uh, van de week binnen op plek 1 in de Britse hitlijsten, en is daarmee de eerste vrouwelijke, daarmee is zij de eerste vrouwelijke solo-artieste met vijf nummer 1 hits. Het is de ex van voetballer Ashley Cole, met, de, met deze nummer 1 hit houdt ze onder andere Rita Ora in, die heeft tot nu toe vier nummer 1 hits op haar naam. Staat. We hebben het natuurlijk over Cheryl Cole. Andere singles van Cheryl Cole die bovenaan de lijst kwamen. zijn fight for this love, promise this and call my name. En de eerdere jaren dit jaar uitgebracht uitgebrachte crazy stupid love. En daarvoor had ze nog een paar hitjes natuurlijk met de girlband Girls Aloud. Maar nu is het dus de meest succesvolle zangeres uit de historie van Groot-Brittannië. En dat is toch wel een hele bijzondere ere. CFM Zandvoort, The Nightwalk, daar luister je nu naar. Met nu een van de meest gestreamde platen op het internet. Meest gedownloade platen. Hier is elke klein met mistakes. I've made I'm gonna live my life like I never leave. Dus hoe toepasselijk deze platen de Weekend van Generic en Nicky van She. En daarom worden we elke klein met de mistakes. I've made. CFM Zandvoort. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, als eerste beginnen we natuurlijk eventjes met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen Zandvoort Sanag. Het begint om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. Hierdrijf 16 euro. En voor meer informatie checken we de website Escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoort Sanymondo, zoals ik net al zei. Hij doet het vanavond samen met Leo. Styles, Dennis Quinn, Mr. Heights en Sexy Mr. S on Sex. Dat vanavond is in de escape. Escape moet ik zeggen. Het wekelijkse feestje. Brainwash. En vanavond uh, in Ape Club en Lounge. Het feestje Red Velvet. Begint om 11 uur vanavond. Duurt tot 4 uur in de ochtend. In 15 euro. Met onder andere Dwayne Franklin. Joshua Roots. Rap the DJ. Audio Moreno. En Massive is de MC. Dat vanavond dus in Ape Club en Lounge. En vanavond in Air in Amsterdam. Het feestje Play First Edition. Begint om 11 uur. En duurt ook tot 5 uur in de ochtend. In 12,50 euro. En voor meer informatie check de website air.nl, met onder andere Mr. Belt and Weasel, Oliver Helden, The Voyagers, Harris, Jax, Deep Cover, en uh, DJ Nicky Bizzle, dat vanavond allemaal in Club Air, het feestje Play, The First Edition, en vanavond natuurlijk in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore, en vanavond uh, het thema Encore in White Future, begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend, in 20 euro, met onder andere Live on State Future, en voor de rest de DJ's Prime, Waxpand SMT, en de MC is Marbo, dat vanavond in de Melkweg het feestje Encore Invite Future. En vanavond in de Panama. Indigo Grand Opening. Begint om 11 uur. U tot 4 uur s'nachts. In 20 euro. Voor weer informatie. Voor informatie. Zo. Ja, ik ben een beetje verkouden. Ik kom er een beetje beroerd uit. met onder andere d Sheet Biggie, Goldie, Roger Mello. En nog veel meer dat vanavond in de Panama. Indigo. De Grand Opening. En vanavond in de Stalker. wat dichter bij Huis in Haarlem heb ik twee feestjes. De ene heet het feestje onder naam en de andere heet Galactic Estavet. Dus je moet er even kijken de website Clubstalker.nl welk feest er nou officieel doorgaat. In ieder geval, je bent welkom vanaf middernacht nu tot vijf uur in de ochtend. En onder andere Eddick, Daryl, Deviano en Roger Royce. Maar voor de zekerheid checken we de website clubstalker.nl Tot zover de feestjes, terug naar de muziekcassette. De heren met een cassettebandje op hun hoofd. De samen met Terry B met Blind Heart. You got me up like a puppet. Hung up on a thin red line. You got me caught up in your loving, stuck here in my lovesick mind. And I've been trying to pick myself up off the floor, and I'd be lying say I don't want you anymore. You got my blind heart holding on to you, and I don't know where it's going or what it will do. And I try to control it, control it, but I lose. You got my blind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 Geef hem. Geef hem. Nij walk, nij walk, nij walk, nij walk, nij walk. Ik heb je denk ik nooit in huilen. Nooit een schouderklop gehad. niemand die de monsters weghield. Wanneer ik in het donker was, al was het één glimlach van jou. Al was het één.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 was My Digital Enemy hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk met Don't Give Up. En daarvoor horen we Glennis Grace. Ze sluit het weer aardig aan de weg. Ze timmert aardig aan de weg, moet ik zeggen. Dat klinkt wat beter, hè. Met zeg maar Niks. En ook horen we nog Cazette en Terry B met Blind Hearts. En Gazette is natuurlijk een formatie uit, uh, uit Zweden. We hebben niet alleen maar taf, en avies, maar ook Cazette uh, komt uit Zweden. En ook die kunnen muziek maken. CFM Zandvoort, de Nightwalk. We gaan eens even kijken naar de team bovenbeste plaats van de dag. Laten die je zeker voorbij kan horen komen als je vanavond in ieder geval dit weekend nog gaat stappen, hè. En in de clubs hier in Nederland. Deze week op 10, Ed, Ed, but I Got Something You Need. En op 9, Matt Kazari en Terry Lax met Born Sleepy. En op 8, Rough Deck with Everybody Be Somebody. Op 7, Dr. Cucho en Gregor Salta. In de mix van uh, Oliver Helders. Uh, Can't Stop Playing. En op 6, Thrill at My House is House. Op vijf, Criminal Fight met Push the Feeling On. En op vier, Horror ones met Rhymes. En op drie, Lauren Mason met Ghost. En op twee, Zander van door met A Dish. En deze week op één, van vorige week uit het niets binnen, Oliver Heldens met Pikachu en Apple weer een nieuw plaat gemaakt. Dat heb je begin van dit uur gehoord natuurlijk. CFM Zandvoort, The Night Walk door met muziek. Martin Toengevaag met Vidora. door het nu hier op je radio. Listen to me. We'll yeah. samen met Oliver Helders met This Dis. En daarvoor hoorde je Yellow klaar met uh, Dylan Hurts. Tijdens ze samen met Jaden. En zo komt het eind dat eerste uurtje van de Nightwalk niet gebeurd. We zijn nog bij tot aan middernacht. Zo meteen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor de Global Housewives met DJ Mouzo. En straks vanaf 11 uur. Misschien DJ Charles, DJ Steph of nog iemand anders. Ik ga nog even kijken. We hadden het over op een surprise act. Straks vanaf 11 uur hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ik laat je achter met David Guetta en Sam Martin met hun groot...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 No lippy lippy boy. In a Brooklyn where me live, but man always in a the city Travel light. Like when you a step out on a mission in a the city From your step you know you want fi keep it slick in the city You want fi ready for the nitty gritty You here? Uptown, downtown, midtown, around town Anywhere you see me, where you see? A city boy From borough to borough, anywhere we go We regulate the tri-state. You can't take with me toy I'm a city boy, city yeah. boy Yeah. Anywhere me go me of the girl, them no fly City boy, come from out of town and your violate what a pretty boy We no trust a tricky, tricky boy I am the best I see in the NYC. Chop out the wrist on the MIC. We have the girl, them tickle fancy. Step out of me, I'm a PYT. You hear?